Ja, ik heb het we naar het, het, het, het, het. Ja. je <laughs> Ja, zeker oké. Ook Geen vrouw die zonder begrip kan. Uh, of je komt in Nederland, Duitsland, Australië, Canada. Je zorgt dat je vergetenhuizen. in ja. huis ja, hebt. Ik ben dan... okay. uh, Ik ben niet. Ik ben Ik ben het niet. Ik hoop